Het is drie uur, René van Brakel met het NOS Journaal. Een groep internationale onderzoekers heeft een set belangrijke genen ontdekt... die de bloeddruk regelen. De genen voorspellen de kans op hoge bloeddruk... en het risico op hart- en vaatziekten en beroertes. De onderzoekers spreken van een grote ontdekking... die belangrijk is voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Er is volgens de wetenschappers een grote groep patiënten... bij wie de bloeddruk met de huidige middelen niet omlaag gaat. Wereldwijd hebben meer dan een miljard mensen te maken met hoge bloeddruk. Hart- en vaatziektes en beroertes zijn een van de belangrijkste doodsoorzaken... Voor het onderzoek werden de gegevens van 270.000 patiënten bekeken. Aan het onderzoek hebben ook Nederlandse wetenschappers meegewerkt. In Paradiso in Amsterdam is de grote prijs van Nederland uitgereikt. Zangeres Jorie Zwart werd verkozen tot beste singer-songwriter. Ze creëert volgens de jury magische momenten. In de categorie hip-hop won Zanilia, die nog studenten is aan de rockacademie... De jonge Haagse band Wood won in de categorie rock... en Presk is de beste in de categorie dance, werd zojuist bekendgemaakt. De grote prijs is de grootste wedstrijd voor live muziek in Nederland. Hij wordt voor de 26e keer gehouden. De winnaars krijgen onder meer 5000 euro studiotijd... en optredens op festivals en podia. De Nederlandse hockeyers strijden zometeen in Nieuw-Zeeland om het brons in de Champions Trophy. Om het toernooi met een medaille af te sluiten moet worden gewonnen van het gastland. Gisteren lukte het oranje niet om de finale te bereiken, Spanje bleek te sterk. Nederland speelde in de groepsfase al een keer tegen Nieuw-Zeeland en stond een tijdje met 3-0 voor, maar toen werd het uiteindelijk 3-3. Het weer vannacht helder en koud, overdag droog en tegen de middag steeds meer bewolking. Het wordt al 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust. Lust. Zareira Groenhart. Ik heet je welkom in het laatste uurtje Lust... waar we het hebben over samengestelde gezinnen. En ik heb nog een aantal sms'jes die ik even met je wil delen. Mijn stiefvader zal nooit mijn echte vader kunnen vervangen. Leuk onderwerp. Goed dat jullie erover praten. Groetjes, Jorrit. Dankjewel, je voor je sms. Goedenavond. Wat een bijzonder onderwerp vanavond. Ik denk dat de stabiliteit in een gezin het allerbelangrijkste is... en niet de vorm of samenstelling. En nog een smsje dat zegt... Mijn ouders hebben allebei een nieuwe partner... en ze zijn nu veel gelukkiger dan vroeger. Dus voel ik me 100% kind in beide nieuwe gezinnen. Hartstikke mooi van Lianne. Nou, we hebben het dus over dat samengestelde gezin. En wat ik aan jou wil vragen is... Wat is nou jouw perfecte plaatje van dat gezin? Hoe zie je je eigen gezin voor je? Wat zit, er, zit, daar? zit daar een adoptiekind in? Zitten daar stiefkinderen in? Is dat een heel traditioneel gezin? Van een vader, een moeder en 2,5 kinderen. 2,5 kinderen en een labrador. Hoe ziet dat perfecte gezin eruit? Ik ga straks mijn versie van het perfecte gezin met je delen. Maar we gaan ook luisteren naar onze vrienden in Boys Bar. Die daar ook het een en ander over te vertellen hebben. Maar ook goede muziek om op te dansen. Want ik bedoel... het is zaterdagnacht. Je zou uit kunnen gaan, maar je bent lekker aan het luisteren. Ik ben ook voor mijn gevoel uit aan het gaan. Samen met jou. En als je dan uitgaat... is het ook tijd om de heupen een beetje te schudden hier en daar. Schroom niet. Sta op. Niemand ziet je. Iedereen doet mee. Ik dans zelf ook. De lambada. Ja, ik kon het niet later, jongens. Van kou, maar dans met me mee dan. Ik ben bijna te laat. Ik deed mijn Lambada move's en in één keer denk ik, oh, ik moet ook nog een show presenteren. Een <kliek> ja, beetje buiten adem. Maar het geeft allemaal niet. Je hoorde de Lambada. Waarom? Gewoon omdat het kan. Vannacht in lust heb ik het over moderne families en uh, in boys bar uh, wordt het laatste rondje gedronken en wordt er nog even gepraat over um, dat gezin, dat perfecte gezin. Dat plaatje dat hoort bij het perfecte gezin. Heb je dat überhaupt? En hoe moet het er dan uitzien? Dat vroeg ik aan mijn boys Bar vrienden en ze raakten erover in gesprek. Boyd's Bar. Ik zal even een rondje doen. Kinderen. Ja. Het, ja, vier of zo. Vier? Ben je levensmoe? Dat lijkt me gewoon heel gezellig. Weet oh. je hoe lang je dan bezig bent? Hoe oud ja, ben je? je Daar buik? Daar heb ik ook geen zin in. Maar, maar hoe oud ben je dan? Ik ben nu 26, dus moet je wel beginnen. echt opschieten ja. Ja. Nou ja, zeg. Je, ja, nee, als je vier kinderen wilt. Negen maanden zwanger. zit Tussen die baby zit ook nog van alles. Je lichaam moet herstellen. Als je vier kinderen wil, Ja, maar dan je ik wil dan ook echt, wel echt wel snel uit elkaar. En dan gewoon twee keer een tweeling. Ja, dan ben je toch nog wel... Ja, vier jaar bezig. Ja, IVS. Ah, Oké. Okay. En als ja, ik ja, ik vind... ga Ik ga voor één kind. Oh, ja, ja, één kind, Milo? Uh, twee. Een jongen en een meisje. De jongen moet oud zijn. Ah ja, dat is ah, een ingewikkeld. Ik wil heel graag mm -hmm. nog een pup bij. Een pup. Een pup. Een hondje. Ze dus wil geen kinderen dus. Ik, ik wil geen kinderen. Nee, ik ben wel eens gevraagd om, ha, om donor kinderen? te zijn. Nee, ik, haal, ik vind kinderen echt te leuk. Te, zo ze niet. Maar ik zelfs. heb het uiteindelijk. uiteindelijk ik ben ooit een keer. Maar dat is ook een beetje off topic. Uh, ik ben ooit een keer, uh, vijf, jaar werd ik, werd ik ja, nou. vijf jaar geleden werd ik opeens gebeld. Geef mij vijf jaar geleden werd ik opeens gebeld. En toen uh, kreeg ik kreeg een meisje aan de telefoon en zei ze... Ja, eindelijk, ik heb je gevonden. Toen zei ik huh, wie ben je dan? Mijn vader. Nee. <lacht> en toen zei ze, ja, ik ben uh, Annemiek. Ik zeg, Annemiek? Ja, we hebben elkaar zeven jaar geleden op, met uh, Interrail ontmoet... Um, en toen, uh, toen zijn we in Italië geweest, weet je dat nog? Toen zei ik, oh ja, ja, toen was ik met mijn vriendje en bla bla bla Toen zei ik, ja, ja. ja. En uh, ik heb altijd gedacht, jij moet de vader van mijn kind worden. Nou, uh, ben ik uh, bewust ongehuwd moeder. En ik heb al een kind van een andere man, maar ik zou heel graag nog een kind van jou willen. Kunnen we daarover praten? Nou, dat was helemaal het was zeg maar binnen een halve minuut waar we. Nou, ja, nee, dat... nee, nee, want zoveel, zoveel tijd hebben we nu niet. Het was wel in, maar wat in een, een, een gesprek. Nou ja, ja, ja. En uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Eigenlijk ook omdat ik dacht, van ja, ik. Dus, alle omstandigheden waren goed. Zij wou het kind opvoeden. Ik mocht me ermee bemoeien um, um, uh, zover ik wou. Ik mocht zoveel veel afstand nemen als ik wilde. Zolang het kind maar bij haar bleef in het gezin. En ik had echt zoiets van, wauw, dit is eigenlijk de kans. Alleen toen besefte ik me ook dat ik eigenlijk altijd dus vast zat aan haar. En, dat... en aan dat kind. Te veel commitment ja, dat, dat, dat En kreeg je er geld voor? Is... Nee. Nee, nee, dit was echt. Het zijn wel heel graag een kind. Een vriendendienst. Ja. <laughs> maar hoe, hoe zag ze het voor zich? Dat jullie wel echt met elkaar zouden. Nee. Oh, dat weet ik niet. Daar hebben we het niet eens over gehad. Wat okay. denk je zelf, Milo? Ik denk het niet. Nee, ik denk het ook niet. <laughs> dat moest voor de 37ste <laughs> gebeuren. Nee. Dus dat is niet. Uh, maar ik, het, het was inderdaad heel erg ego-strelend. Maar uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Maar het lijkt me ook als er een, een, iemand. wat van jou is. Die uit jou bestaat, als die ergens rondloopt, wil je die toch bij je hebben? Tuurlijk, tuurlijk. Maar ze woont in Amsterdam. Dus ze zei ook van joh, als je dan op dinsdag opeens denkt van ik kom lekker eten, dan kom je lekker eten. Dan schrijf je lekker aan. En toch een beetje spijt ook. Misschien achteraf wel. Echt? Ja. Nou, als je dit hoort, mevrouw, Ja, het is denk ik ook wel hier over de 40. Dus gaat niet Wat een verhaal. Het Edwin, wat een verhaal. Annemiek, mocht het nou echt zo zijn dat je zit te luisteren... dit, dit, dit is gewoon dit is Gaddo, zeggen we in Suriname. Dit is dan de hand van God. Dan moet je ons even bellen op 0800 -1 -1 -1. En dan komt die liefdesbaby er alsnog. Maar snap je wel dat een van de namen van dat kind... moet of Anne zijn, of Angelique, of Sarayna. Of Jimmy, als het dan een meisje is. Want dan hebben wij je geholpen. Nee, maar um, even serieus, want... Um, Edwin die, die, die gooit daar wel iets bijzonders uh, op tafel. Het kind dat hij anders uh, gehad zou hebben en waar hij ook wel een beetje spijt van heeft dat hij dat kind heeft laten lopen. Wat vind jij daarvan? Heeft hij een kans laten lopen? Of denk je ja, maar dat zou toch ook helemaal nergens opslaan? 0800-1121. smsen doe je naar 9090. Het woordje lust en spatie. En dan wat jij vindt van wat uh, Edwin ons daarnet vertelt. Straks vertel ik je alles dus over het grote co-ouder doobook, maar eerst Anthony Hamilton. I was like my business, one thing about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 Well, so much fun. In Lust praten we over de moderne familie. En dat de moderne familie er op allerlei manieren uit kan zien. Nou ja, dat of dat wist je al, of daar ga je tijdens deze show ontzettend achter komen. En aan de lijn heb ik Petra Vollinga. Zij schreef een boek wat alles te maken heeft met uh, een bijzondere, of een speciale, of een specifieke manier van je familie leiden. Zij schreef namelijk het boek Het Grote co Doeboek. Petra, goeienacht. Goeienacht. Het grote co-ouderdoeboek. Ja. Even uit elkaar hakken. Co-ouder. Ja. Co een co-ouder is een? Nou ja, dat is iemand die gescheiden is, maar toch graag samen de kinderen wil blijven opvoeden. Oké, okay, dus nou ja, we zijn ooit getrouwd geweest. Het is niet helemaal gegaan zoals we wilden. We gaan op een redelijke manier uit elkaar en we ja. willen toch samen die opvoeding doen, maar ook apart. Moeilijk. Ja, je, je, je verzorgt nog steeds allebei je kinderen. Je hebt nog steeds allebei uh, ja, evenveel verantwoordelijkheid. Maar ook echt ja, concreet in, uh, in uren en dagen, zeg maar. En naar school brengen en clubjes en alles wat erbij hoort. Dat verdeel je dan allemaal. Ja. ja. Nou, jij schreef uh, het boek waarvan ik denk dat heel veel gescheiden ouders... Uh, dat wel in handen hadden willen hebben. Misschien mijn eigen ja. ouders ook wel al die jaren <laughs> terug. Ja, ja. Inmiddels is het uh, voor mij en mijn ouders 21 jaar geleden... dat zij getrouwd waren. Ja. Uh, en stel nou dat jij toen dat boek al had geschreven... Wat ja? zijn dan de belangrijkste dingen die zij hebben gemist? Daaruit? Ja. Uit het boek. Ik hè? Ik weet niet hoe ze het gedaan hebben. Ze zij hebben zij het ouders. hartstikke goed gedaan. Ja, precies, ja, vast hun best gedaan. Nou, toen gebeurde het inderdaad nog niet zo heel veel. Dat co-ouderen. Ik denk toen 3% of zo van alle gescheiden stellen. En inmiddels is dat 20. Dus één op de vijf mensen die uit elkaar gaat, die gaat co-ouderen. En um, ja, wat staat daarin? Dat je je kinderen op één moet zetten, dat is het allerbelangrijkste. En wat je daarvoor moet doen, is toch wel allebei je eigen. Ego heel hard inslikken in het begin. Oeh, ja. Daar noem je wat. Daar ja, noem je en je ik vind ook echt dat dat moet. Ik kan me er ook. Uh, ja. <laughs> ik kan me er soms kwaad om maken als ik hoor hoe dat gaat. Dan denk ik, jongens, grow up allemaal. Wat zijn scenario's die je om je ja. heen hoort ...of waarvan je denkt. Nou, nou dit is dus dat mensen elkaar hoe het zwart moet. maken. Dat is echt het allerergste wat je kunt doen. En ik denk, dat komt tot vervelend toe in mijn boek elke keer weer uh, naar boven. Mm -hmm. Dat je niet, ja, ik, er zijn mensen die dan zeggen van nou. Uh, van je vader eh, moet het altijd zo en zo. Of eh, nou, die moeder van jou, die, eh, waar nu ook zo'n sierencampagne voor is met al die getatoeëerde kinderen. Ja, ik vind het afschuwelijk. En er zijn gewoon heel veel mensen die dat doen. Je mag niet die ander zwart maken. Dat kind is een deel van jou en van je ex. Dus die voelt zich persoonlijk um, ja, beledigd of aangevallen als je iets over die ander zegt. Dat wil je helemaal niet. Dat is ook helemaal niet... De bedoeling, zeg maar, dan van die opmerking van jou op dat moment. Nee. Maar nu is het zo dat, want ik wil straks heel graag van je weten hoe je erop kwam dit boek te schrijven. Mm -hmm. um, maar nu zijn er ongetwijfeld mensen aan het luisteren, vrouwen en mannen die getrouwd zijn geweest, een pittige scheiding achter de rug hebben. Mm -hmm. En denken, ja maar mijn ex-man is ook echt een klootzak. Want hij ging vreemd en hij loog yeah. en hij sloeg. En, of mijn ex-vrouw is echt een onwijs kutwijf, want yeah. ze deed dit en dit en dit. En dan is het natuurlijk makkelijk gemaakt zo'n opmerking. Ja. Zo van, nou, die vader van jou, die moeder van jou, dat is echt een kreng. Ja, of dat maar ja, een... je moet het toch echt niet doen. Denk aan je kinderen, weet je. Ik vraag me altijd af, wat, wat wil je eigenlijk met zo'n opmerking zeggen? Waarschijnlijk wil je niet per se dat je kind die ander ook niet meer leuk vindt of zo. Ja, dat vind ik wel heel ver gaan. Dat je het kind aan jouw kant van het verhaal wil krijgen. Van, ja, nou Ja, die papa ja. van jou is echt, niet, dat is gewoon niet zo'n leuke vind. En ik denk dan ga lekker hardlopen of klaag bij je vrienden of ga naar een therapeut. Want je bent boos op je ex en dan heeft dat kind in principe helemaal niks mee te maken. Maar jij noemde net in jouw rijtje ook dat hij slaat en dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Hè? En ik wil ook helemaal niet uh, met mijn boek bereiken dat iedereen gaat co-ouderen, juist liever niet. Weet je wel? Ga het alleen doen als je het inderdaad op kan brengen om normaal tegen elkaar te doen. Anders ga ik beter niet doen. Nee, maar, echt niet. Maar ik ben altijd opgevoed... Um, mijn moeder en mijn vader die zijn gescheiden... maar um, hebben altijd gezegd van... we gaan zoveel mogelijk proberen... en het ene jaar ging dat beter dan het andere jaar... maar we ja. gaan zoveel mogelijk proberen... om nog zoveel mogelijk van een gezinsgevoel erin te houden. Nou, dat is heel knap. Maar, maar jij zegt soms... Ja? Nou, dan zijn ze waarschijnlijk wel gewoon aardig... en normaal tegen elkaar geweest. Nou, ze hebben in elk geval heel erg hun best daarvoor ja. gedaan. En dat gaat dan de ene keer beter dan de andere keer. Maar jij zegt, er zijn ook situaties waar je beter kan kiezen voor het alleen opvoeden van je ja. kind. Ja, ik heb voor mijn boek een aantal deskundigen gesproken. Waaronder zo'n scheidingsonderzoeker, uit Spruit is dat. Ja, en die heeft, uh, ja, die stelt toch wel heel duidelijk dat als je niet goed co oudert dus als je dat niet op kan brengen, ja, dan heeft het kind meer baat bij een goede bezoekersregeling. Of soms zelfs in hele extreme gevallen, dan maar bij een van de ouders. Omdat dat gewoon veiliger is. Kijk, uiteindelijk gaat het om de veiligheid uh, van je kind. En als die situatie niet veilig is, omdat er heel veel ruzie is... heel veel conflicten nog steeds, uh, dan kan je het beter niet doen. Herken je wel iets, uh, Petra, van... Um... Die gevoelens, die boze gevoelens die je kan <laughs> hebben... Uh, nou ja, ik ben nooit gescheiden, maar ik heb wel eens een relatie die uit is gegaan. Ja. Daar kan je heel boos over zijn, lange tijd ook. Ja. Herken je die gevoelens wel dat je op tuurlijk. je tong moet bijten, anders zeg je ja, iets absoluut. heel lelijks? Ja, tuurlijk, absoluut. En daarvoor uh, heb ik, uh, ik geloof dat ik in die tijd vijf halve marathons heb gelopen. <laughs> oh, daarom noemde hij ook dat voorbeeld. Ja, nou ja, ik vond hardlopen heerlijk. Uh, ik, ik ben ook wel naar een coach geweest en zo. Je moet dan... Ja, zoek het dat dan maar bij jezelf. En als het nog tussen jou en je ex is. Wij hebben bijvoorbeeld heel veel gemaild als het moeilijk was. Nou, ja, ja. prima. Weet je? Maar daar, dan kan je uh, daarnaast wel nog ouders zijn van je kinderen. Het zijn bijna twee verschillende relaties die je hebt. Je? Je, bent, je bent vader en moeder nog van die kinderen. En je bent exen. En nu is het een beetje de kunst om niet de, de troep uit je exenlijn... zou ik maar zeggen, nog uh, ja, te laten... Um, de, de, die, die andere relatie ja, te laten beïnvloeden. Ja, precies. Ja, hoe kwam je uiteindelijk op het idee om dit boek te schrijven? Want je klinkt heel wijs en ik denk, oh, ah, nee, mocht, ik, mo mocht ik ooit gaan scheiden, wat ik natuurlijk niet oh. hoop. Ik hoop natuurlijk dat ik jouw boek nooit hoef te kopen, maar nee. mocht het zo zijn, dan hoop ik dat ik ook op zo'n punt kom van, uh, nou ja, die redelijke wijsheid die jij, uh, ja. die jij nu met mij deelt. Nou ja, ik, uh, voor mij is het nu inmiddels zelfs bijna al zes jaar geleden. Uh, ik heb dat boek geschreven toen het dus, zeg maar, vijf jaar, uh, dat ik vijf jaar aan het co-ouderen was. En eerder had het ook niet gekund, moet ik zeggen. Je moet wel een beetje nou ja, een soort van afstand ervan kunnen nemen zeg maar, om te doen. Maar ik vond dat er nog niks was zoals dit. En ik zag wel dat steeds meer mensen het wilden. En iedereen moest zelf opnieuw het wiel uitvinden. Uh, daarom is het ook gewoon een super praktisch boek. Met allemaal lekkere tips waar je meteen wat mee kan doen. Uh. Verwen ons nog met één klein tipje. Ja. Zo'n praktische tip. Zo'n klein tipje. Uh, zodat we een beetje een idee krijgen. Uh, nou... En hoop mensen krijgen mot over spullen bijvoorbeeld. Ik denk dan, oké, okay, als het je hun financiën natuurlijk enigszins toelaat, koop gewoon zoveel mogelijk dubbel. Zodat je niet nee. heel de tijd. Die, die kind hoeft dan niet heten met alles heen en weer. En jij denkt gewoon, oké, okay, de kleren, zeg maar waar die nu in loopt, die doet hij hieruit. Dus die was ik en andersom. Okay, Dat je dus niet, je moet dus je eigen maken over dingen. Ja, weet je, is niet nodig gewoon. Handige tips van het grote co-ouderdoeboek. Petra, ik wil je ontzettend bedanken dat we je mochten bellen. Ja. Waar kunnen we het boek vinden? Uh, nou, je kan het gewoon op internet overal bestellen en het ligt uh, in de boekhandel. Ja. Heel goed. Petra, dankjewel. Goeiedag. Oké, okay, graag gedaan. Ja, wat zijn je eigen ervaringen met co-ouderschap? Of heb je er helemaal geen ervaring mee, maar wel een ontzettend heftige mening over? Of helemaal niet een heftige mening, maar gewoon een mening? Ik wil het heel graag van je horen. 0800 1121. Of even sms'en naar 9090. Wordt Het woordje lust een spatie. En uh, datgene wat jij te vertellen hebt over co-ouderschap. De do's en de don'ts. Your behold, but the story I told is your heart Is is Maybe sweet Such that I can't compete But your heart Is as black As night I don't know why You came along in such a perfect time But if I let you Hang around I'm bound to lose my mind Cause your hands May be strong But the feelings are wrong Your heart is as black as night I don't know why you came along At such a perfect time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 Ja, het is zo'n show dat er allerlei onderwerpen voorbij komen. Maar al die onderwerpen die kunnen op de een of andere manier hangen aan dat samengestelde gezin, aan dat moderne gezin, Modern Family. Want daar hebben we het vannacht over. En toen ik uh, dit cijfer zag, dacht ik, wauw, 24.150 kinderen. Zoveel kinderen die voor kortere of langere tijd bij een pleeggezin wonen. En ik dacht, ik had helemaal geen idee dat het zoveel kinderen waren in Nederland. Sylvia Huisman, jij werkt voor Spiritpleegzorg Amsterdam en jij begeleidt pleegouders. Goeie nacht, ja. Wat een cijfer! Meer dan 20.000 kinderen. Ja, ik uh, zocht het net zelf ook even op en ik moet zeggen dat ik zelf ook weer van onder de indruk was. Hoe komt dat? <clears throat> Hoe komt het dat er zoveel kinderen in Nederland jaarlijks uit huis worden geplaatst... en even tijdelijk of een wat langere tijd bij een pleeggezin moeten zitten? Ja, dat kunnen allerlei redenen zijn. Het zijn uh, gezinnen waarin het de ouders in elk geval niet lukt om kinderen op dat moment de opvoeding en de veiligheid te geven die ze nodig hebben. Nou ja, dan moet je denken aan bijvoorbeeld psychiatrische problemen, ingewikkelde thuissituaties waar bijvoorbeeld heel veel ruzie is of wanneer er armoede is of soms ouders die gedetineerd zijn. Je kunt eigenlijk, ja, om het zo te zeggen, zo gek niet bedenken of ja, er kunnen allerlei redenen voor zijn. Jeetje. Wat komt het meest voor als het gaat om uh, gezinnen waarbij kinderen dan uh, vroeg of laat, uh, buiten huis worden geplaatst? Ja, vaak is het eigenlijk een combinatie van factoren. Want ja, we, we gaan kinderen natuurlijk niet zomaar bij de ouders weghalen. Hè. Als er problemen zijn in een gezin, dan gaan we eerst kijken of we die problemen kunnen oplossen. Mm -hmm. Maar Vaak zie je juist dat in deze gezinnen de problematiek heel complex is. Heel veel psychiatrische problemen. Hè, dus ouders die bijvoorbeeld depressief zijn of... Heel erg verward zijn en ja, daardoor ook weer op andere gebieden in de problemen komen. Bijvoorbeeld op financieel gebied. Ik kan me ook zo voorstellen, uh, verslaafde ouders bijvoorbeeld. Dat hebben we wel eens ja. behandeld bij uh, spuiten en slikken. En op een gegeven moment wordt dan de keuze gemaakt: van nou, het is echt beter voor een kind om een tijdje buiten huis te worden geplaatst. Ik kan me ja. voorstellen dat, ondanks die slechte omstandigheid en die slechte omgeving, een kind toch nooit uit huis geplaatst zal worden. Nee, kinderen willen dat ook nooit. Nooit, hoe, toch? Hoe na die thuissituatie ook is, voor kinderen zijn die ouders hun ouders. En weet je kinderen zijn gewend aan die situatie en ze hebben misschien heel veel last van die situatie. Maar ja, kinderen zijn ontzettend loyaal aan hun eigen ouders. En zeker als er problemen zijn, ja, willen kinderen ook nog vaak heel erg hun best doen om een steentje bij te dragen. Dus als je ze uit huis plaatst... Ja, is dat voor kinderen eigenlijk soms dubbel moeilijk. Geef eens een Enige voorbeeld van zo'n kind dat uh, uh, hoe, nou ja, misschien vrij jong is... maar toch een steentje wil bijdragen aan die moeilijke familieomstandigheid. Een praktijkvoorbeeld. Ja. ja, nou, wat we zien is dat soms hele jonge kinderen... eigenlijk al in staat zijn om hele gezinnen te runnen. Echt waar? Dat jonge ja, dat kinderen al uh, zorgen voor het eten... of wanneer ouders uh, verslaafd zijn... De, de flessen gaan wegbrengen zodat niemand het ziet... Dus kinderen ja, hebben van nature ja, heel erg iets in zich om uh, te willen zorgen voor de thuissituatie, en zeker voor hun ouders. Het lijkt me in jouw omstandigheden, want jij ziet dit natuurlijk, dat lijkt me wel heel heftig hoor om dit te zien. Ja, dat is het ook. Ja, ja, ja ook heel, heel moeilijk natuurlijk, omdat je weet dat kinderen thuis niet, uh, niet weg willen, hè, omdat je dan toch soms zo'n besluit moet nemen omdat je weet dat het op lange termijn gewoon schadelijk voor de kinderen is om ze in die situatie te laten. En uiteindelijk uh, wordt dus soms de keuze gemaakt om een kind buitenshuis huis te plaatsen. Dan komen ze in een nieuwe familie. Welke uh, conflicten ontstaan er dan? Nou ja, wat natuurlijk heel belangrijk is, is dat pleegouders heel goed snappen hoe moeilijk het voor kinderen is. En als pleegouders dat snappen en een kind ook erkenning kunnen geven voor nou, die moeilijke situatie waar ze in zitten... Nou, dan heb je volgens mij al de helft gewonnen. Want dan weet een kind, oké, okay, hier zien ze hè, wat er met mij aan de hand is. En ook als je kunt erkennen dat het kind eigenlijk liever niet bij jou is, maar liever bij de eigen familie woont. Dan is dat heel erg steunend voor een kind. Dus daar bereiden we pleegouders ook heel erg op voor. Mm. Zijn er verder nog dingen, behalve dat besef en dat begrip, wat pleegouders uh, kunnen doen om het makkelijker te maken uh, voor zo'n kind? Misschien hele praktische dingen, ik zeg maar wat. Ja, het is belangrijk dat een kind natuurlijk in dat gezin een eigen plekje krijgt. En soms komt een kind terecht in een gezin waar alles totaal anders is dan het thuisgewend is. Nou, dan is het heel goed om goed te kijken of, ja, hoe ben jij thuisgewend en hoe kunnen wij het hier zo voor jou organiseren dat je daar ook nog stukjes van terugvindt. Nou, dat is heel praktisch. Maar ook door bijvoorbeeld heel positief te praten over de familie van het kind. Mm. En dan te kijken of je contact kunt onderhouden met bijvoorbeeld broertjes en zusjes... die soms in andere pleeggezinnen zijn geplaatst. Kinderen verliezen ook vaak hun school bijvoorbeeld. Oh, ik vind echt zo, ik, ik weet niet, ik zie ook allemaal... Oh, ik vind het best wel heftig onder. Wat voor ouders zijn dat, die pleegouders? Zijn dat idealisten die denken, we moeten kinderen opvangen? Of zijn dat mensen die eigenlijk zelf kinderen willen, maar ze niet kunnen krijgen? Wat voor soort mensen zijn dat, die pleegouders? De pleegouder bestaat niet. Het nee? zijn allemaal mensen met echt hart voor kinderen. Dat kunnen allerlei uh, mensen zijn en mensen kunnen vanuit allerlei motivaties uh, ertoe komen om pleegouder te worden. Oké, okay, ik wil uh, om dit gesprek af te sluiten nog één fantastisch verhaal horen. Je hebt van alles meegemaakt. Uh -huh. Van, uh, van een, een pleeggezin wat uiteindelijk samen misschien met het originele gezin één grote familie werd. Heb je dat oh. soort verhalen? Of, of is, het min, is het toch niet zo rooskleurig? Ik wil met een soort happy end afsluiten. Nou. Ja, nou ja, we zitten nu in december samen kerstvieren. Die voorbeelden heb ik nu ook alweer gehoord. Van, nou, uh, Pleeggezinnen die kerst gaan vieren... waarbij dan ook bijvoorbeeld ouders of broertjes en zusjes van uh, pleegkinderen welkom zijn. Ja, dat is fantastisch als dat kan. Vind ik ook mooi. Um, hey, ontdek de pleegouder in jezelf. Dat is een campagne die dit jaar liep... Nu zijn er mensen die dit gesprek hebben geluisterd en waarbij er toch een soort deurtjes opengaan in het hart. En die zeggen, nou, ik zou daar wel eens meer over willen lezen. Misschien ben ik wel geschikt als pleegouder. Ja. Waar kunnen die ouders naartoe? Nou, die moeten even gaan naar www.pleegzorg.nl. En als je op die site komt, dan zie je al direct de test. ontdekte pleegouder en jezelf. Dat is een hele leuke test, die kan iedereen doen. En daar komt dan direct een antwoord uit. En dan zul je zien of je ook geschikt bent als pleeghouder. Ik zou echt iedereen uitnodigen die nu luistert om dat gewoon even te doen. Doe het een paar minuutjes en dan weet je het. Dankjewel Sylvia. En slaap lekker voor straks. Ik ga er gauw in. Oké, okay, doeg. <laughs> doeg. Wauw, bijzonder verhaal over pleegouders en pleegkinderen. En Lust is een programma wat ik alleen kan maken samen met jou. En heb jij ervaringen op dat gebied? Zowel als pleegouder of misschien als pleegkind. Ik zou het echt ontzettend graag van je horen. Waar liep je tegenaan? Wat was moeilijk? Wat was mooi? Wat, he, wat was vreselijk? Wat was fantastisch? Ik wil het heel graag van je horen. 0800 1121. 0800 1121. Of even sms'en, dat mag. Naar 9090. Tik het woordje lust in. Een spatie. En dan wat jij hebt meegemaakt als pleegouder of als pleegkind. They yeah, say stick to what you do best so back to carry west on back and it ain't broke so won't fix it especially since I my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 En dan zo van de lust en de liefde even, eventjes overschakelen naar de sport. Ik mag het woord geven aan Gerard de Groot. Gerard. Ja, in Auckland uh, zit ik op dit moment uh, te kijken. De wedstrijd is uh, nog geen minuut oud uh, Naar de wedstrijd om de derde en vierde plaats van de Champions Trophy Hockey in uh, Nieuw-Zeeland. Dus Auckland, 12 uur bij jullie vandaan. Dus het is hier... Vijf over half vier in de middag dat het duel is begonnen. Nederland moet de nederlaag van Spanje gisteren wat wegspoelen... Nieuw-Zeeland moet de Nederland gisteren van uh, de wedstrijd tegen Australië wegspoelen. Want straks krijgen we de finale Australië-Spanje van dit toernooi inzet vandaag. Dus op dit moment voor Oranje de bronzen medaille. Kan het een beetje glans geven nog aan een uh, tot nu toe matig Champions Trophy toernooi. Want Nederland speelde absoluut niet goed tot nu toe met uh, maar twee overwinningen. Eentje tegen Korea, dat was uh, 2-0, dat was simpel. En een uh, wat uh, mooiere overwinning tegen Duitsland, uh, 3-2. Maar uiteindelijk bleek... Duitsland hier zeker niet met het sterkste elftal te komen. Zijn wel zojuist vijfde geworden van het toernooi... door met 1-0 van Groot-Brittannië te winnen. Nederland tegen Nieuw-Zeeland. Veel mensen zijn daarvoor uitgetrokken in Auckland om hier te komen kijken. Het toernooi heeft veel aandacht in Nieuw-Zeeland gekregen. Het eerste echte grote hockeytoernooi dat hier wordt gehouden... in een land dat helemaal gek is, nog steeds gek is, van rugby. Want All Blacks werden hier drie weken geleden, vier weken geleden... wereldkampioen rugby. En dat telt vele, vele, vele malen zwaarder dan een hockeytoernooi om de Champions Trophy. Toch veel nieuw zeelanders hier aanwezig. Want sport is nu eenmaal hier een onderdeel van de cultuur. Nederland tegen Nieuw-Zeeland. Ik zei het net, twee minuten geleden begonnen. En het is nog weinig tekening in de strijd. Het is dan ook 0-0. Dankjewel, Gerard. Later in de uitzending meer over uh, het hockeyduel. Terug naar uh, liefde en lust en terug naar dat samengestelde gezin waar we het vannacht over hebben. Um, je kent hem, en met hem bedoel ik onze vaste columnist Tim. Onder andere van het programma 24-7. Op maandag en vrijdag te zien bij BNN om tien over elf. Ik zeg dat omdat ik er zelf ook niet zit. Even een schaamteloze promo maken, naar aanleiding van Tim. Maar hij doet nog veel meer. Hij schrijft, hij twittert, hij doet van alles. En nog wat, nog wat. Tim Hofman met zijn column. Luister maar. Goedenacht. De column van deze week heet Modern Family. Als ik denk aan een Modern Family, denk ik aan een Amerikaans gezin. En dan niet een standaard Amerikaans gezin, maar zo'n echt Disney-tiener-sitcom-modelgezin. Die gezinnen zijn vaak zo modern dat ze een soort van onwaarschijnlijk worden. Die gezinnen bestaan waarschijnlijk om alle minderheden in de VS tevreden te stellen. Vaak uit verschillende etniciteiten. Heel gek. Het gezin heeft dan vaak een blanke, blonde moeder... die overigens 90 van de tijd in de keuken vertoeft. Een Italiaans ogende vader. De oudste zoon heeft een melkchocoladekleurige huid. Zijn zusje is een afhaalschineesje met het IQ van 160. En het jongste kind heeft vaak rood haar. En als het even meezit, kan de hond ook nog praten. Juist, ja. Op zich kan dat wel natuurlijk, mits er sprake is van adoptie, pleegouders en of melkmannenwipjes. Maar van dat alles is meestal geen zin sprake, het is immers een zogenaamd modelgezin. Ik vind het vaak wel leuk, zo'n iets wat uit een verband getrokken gezin. Mijn vraag is dan ook, en ik wend me nu even tot bijvoorbeeld Disney... hoe krijg ik dat voor elkaar, zo'n kleurrijk gezin? Wat moet ik daarvoor doen? Stel, ik wil zo'n wonder aziatendochter dochter hoe exact dien ik mijn vriendin dan te bevruchten? Over dwars? Of, of hoe dan? Of zo'n zo donkere zoon met extra veel basketbalpotentie. Wat zijn de voorwaarden? Hoe gaat dat in zijn werk? Ook wil ik graag weten hoe die gezinnen dat roodharige kind hebben verwekt. Zodat ik die fout in ieder geval nooit maak. Graag ontvang ik antwoord op mijn prangende vragen via de redactie van Lust. En als jullie mailen, mail dan gelijk even het adres van die dierenwinkel waar ze die pratende honden verkopen. Vind ik leuk. Dank je wel hoor. Beste wel, Disney. Je hebt het gehoord. Graag zien wij een reactie tegemoet uh, op Lust at BNN. En nou, ik heb uh, de Isley Brothers. Soul Train hier. Nou ja, heel mini dan hoor. Het is natuurlijk wel kwart voor vier al. De IJsley Brothers hoor je. Ik heb uh, nog een aantal mailtjes binnengekregen over ons onderwerp van vanavond. Namelijk die samengestelde gezinnen. Van Dominique kreeg ik de volgende mail: Pleegouders hebben een slechte naam, omdat ze veel geld krijgen voor de opvoeding van een kind. Ik heb zelf pleegouders gehad en dat was niet leuk. Ik ben ook uiteindelijk bij mijn pleegouders weggehaald. Vervolgens heb ik bij ooms en tantes gewoond... en uiteindelijk ben ik gearrupteerd. Groetjes, Dominique. Dominique, dank voor het sturen van deze mail. Kort mailtje dan nog van Pieter. Hoi, ik ben vader, stiefvader en pleegvader... en ik voel me er rijk bij. Niets aan de hand, allemaal fantastisch en goed. Dankjewel, Pieter. Dan komt het toch zo stilletjes aan een moment dat ik zeg... volgens mij zijn we dan bijna uitgepraat over dat onderwerp, dat samengestelde gezin. Tenzij er iets ontzettend prangends is wat je nog even met me wilt delen, dat kan. 0800 1121 als je wilt bellen en anders sms je even naar, even naar 9090. Tik het woordje lust in, een spatie en dan wat je nog kwijt wil over het samengestelde gezin. Maar als je het goed vindt, uh, dan ga ik uh, ver me, verder met Joris en de liefde. Want elke week gaat hij op pad op zoek naar een prachtig verhaal over de liefde. En dat kan, alles, dat kan van alles gaan. Dat kan gaan over de eerste keer verliefdheid... dat kan gaan over een vervelende scheiding. Het gaat gewoon over de ervaringen die je kan hebben in de liefde. En steeds weer vindt hij iemand met een bijzonder verhaal. Mocht je nou die Joris en de Liefde-fragmenten uh, terug willen luisteren... net als alle andere fragmenten van vanavond en eigenlijk alle andere shows... wij hebben een prachtig uh, archief op lust.bienen. .nl Maar dan ga je natuurlijk pas na de show naar kijken. Eerst ga je lekker luisteren samen met mij naar Joris en zijn liefde. Als ik zeg liefde, waar denk je dan aan? Nu aan denk ik aan niemand. Maar je dacht wel aan iemand. Ik denk nog steeds aan iemand. En wie is dat? Dat is Eline. Maar dat is uit. En hoe is dat gekomen? Ja, door op thuis, stress. Ja, er zijn ook wel dingen gebeurd tussen ons. We... Maar wat is er gebeurd? Ik ben een keer vreemd gegaan en uh, dat is mijn fout geweest. En ja, door thuis, de stress, de spanning die dat dus ons inhing. En uh, de twijfels die soms toch wel waren, maar toch ook weer niet. Uh, toen zijn we ervoor besloten om het, uh, om het af te kappen na anderhalf jaar. Maar was het wel een leuke avond die je gehad hebt met die andere vrouw? Welke andere vrouw? Ja, je bent toch vreemd gegaan? Oh, die? Nee, dat was. Ach, nee, nee, het is geen leuke avond geweest. Nee, was het achteraf, op het moment dat je bezig was, dacht je nou... nou achteraf had je spijt of zo? Nee, ik, ik ging er naartoe omdat ik haar als, als vriendin kende. en Ik heb haar wel eens heb geholpen bij alle bepaalde dingen. En, nou, toen vroeg ik zelf, ik kwam bij haar kwam gewoon om, nou, om gewoon als, als, als vrienden af te spreken. En, nou, dat vond ik in eerste instantie helemaal niks. Nou, het is dan me toch beter te overtuigen. Toen ben ik er toch heen gegaan met zonder enkele intentie. Ja, toen zijn toch wel dingen gebeurd waarvan ik toch wel... Ja, zeker wel spijt van heb gehad, ja. In één keer lag je in de armen? nee ik keer lag ik in de armen, ja. En was zij degene die het uitgelokt had, of jij? Zij was degene uh, die het uitgelokt had. Ja, en en, dat meen ik echt. Maar zij kende jouw vriendin ook? Nee, ze kende haar niet, nee. Het was Dat had met elkaar te maken. Ja, blijkbaar achteraf wel, ja. Na twee keer afspreken bleek ze al verliefd te zijn. Ja, en ik had wel een vriendin. Ja, en dat ik haar wel ook niet kwijt, maar... Ik ook nu eerlijk zeggen. Dat wou ik wel, maar was nog eens bang haar kwijt te raken. Maar hoe is ze er dan achter gekomen? Zij heeft mij verraden. Zij heeft haar een brief gestuurd. Wat een bitch. Ja, dat klopt, ja. Maar ja, ik kan haar wel eens foto geven, maar uiteindelijk ben ik toch degene die ermee mee is gegaan. Maar wat heeft ze gedaan? Een brief? Ja, een brief geschreven met erin gezet wat ik heb gedaan of wat wij hebben gedaan met z'n tweeën. Ja, daar sta je volgens mij wel even te dan stuiteren. Ja, daar sta je wel, en wel een bek van tanden, ja. En de kut wel even, ja. Ja, nee, toch? Of niet? Ja. Ja, het is, ja, het zou ik wel zo hebben. Als een vrouw ga je op een gegeven moment... en dat ze dan een brief schrijft, zeg ik... vind het echt de gekheid. Vind best, ik vind het echt vals, vind ik het. Weet je dat? Ja, ja ik weet het niet. Ik, bedoel, ik ben toch degene die de fout gemaakt heeft. En... Maar goed, anderhalf jaar weggegooid. Ja, eigenlijk wel, ja. Spreek je er nog? Nee, ze wil maar niet meer spreken nu. Hoe lang is dit al? Ik heb er nu een aantal weken niet gesproken. Het is wel vaker uit en aan geweest. En toch bleef ze elke keer teruggekomen en ik ook. Maar nu was het voor haar toch einde verhaal. Heb je nog vertrouwen dat het goed gaat komen? Ik weet ik niet. Wat vond je zo leuk aan haar? Of wat vind je nog steeds leuk aan haar? Gewoon de persoon. Gewoon haar eigenschappen. Ze is lief. en kan met haar lachen, met haar oude hoeren. En vooral... Voor mij is, uh, is alles dus mijn steun en toeverlaten geweest in de tijd dat ik het moeilijk heb gehad. Dan ga je toch wel veel waarde naar iemand hechten die altijd veel heeft klaargestaan. Waar ja, had je het moeilijk mee? Met thuissituatie. Met je ouders? Met mijn ouders, ja. Met het huis uitgegaan. Met Ik ben het huis uitgegaan. Nou ja, niet ruzie, maar. Uh, ja, mijn, ja, ik mag het niet zeggen eigenlijk, maar mijn, mijn, moeder, was, mijn, mijn moeder was ziek. En dat, dat is de reden waarom ik weer naar mijn huis uit ben gegaan. Wat had ze dan? Maar nee, is het precies. Dat is lastig, moeilijk om te gaan, maar zij heeft mij heel erg gesteund. En, uh... ja. Ik was niet meer degene die, die zij leerde kennen toen ik uh, net ne met haar kreeg. Dan loopt op een gegeven moment loopt het vast en uh, is het er gewoon over. Als je echt met elkaar bestemd bent, dan kom je wel bij elkaar terug, denk ik. En, uh, zodra ik werk heb en mijn eigen plekje heb, zal dat misschien wel weer gebeuren. Maar ik ga er niet vanuit. Ik bedoel, het belangrijkste voor mij is nu dat ik, dat ik gewoon werk heb en, en een huisje. En dan komt de rest met allemaal vanzelf wel. Op dit moment werk je niet? Nu niet meer. Je woont op jezelf? Ik woon bij een vriend van mij. Voor nu is dat leuk, maar ik hoop wel op korte termijn uh, mijn leven weer gewoon op te kunnen pakken. En uh, ja, gewoon weer vanuit daar to toe werken naar mijn toekomst. En, uh, en dan hoop je er weer tegen te komen? Ik hoop dat ze mij weer tegenkomt. Dat hoop ik. Ik ga, niet, uh, ik ga niet achter een meisje aan. Uh, ik heb veel voor haar gedaan. Kun je trots ook een beetje laten varen, natuurlijk. Ja, ja dat doe ik ook een beetje. Het was even een leerzaam momentje in de liefde, eigenlijk. Dat was een leerzaam momentje in de liefde, zeker. Een heel leerzaam momentje. Een heel leerzaam momentje. Ja, ja. overkomt je geen tweede keer meer? Ik hoop het niet meer. <laughs> als je de juiste als de meiden, vrouw hebt als de meiden, gevonden? Ja, ze was mij de juiste. Maar ik kan altijd een stuk lopen. Ook al is alles voor je, ik kan altijd een stuk lopen. Elke keer lukt het hem weer. Hè. Wat een fantastisch verhaal. Zo even zo. Iemand aanschieten, vragen over de liefde, de juiste vraag stellen en bam! Een soort halve autobiografie komt eruit uitgerold. Ik kan maar één plaat draaien naar dit verhaal. Anouk, down and dirty. Dirty baby, Now you're crying on my phone. You should have done that months ago. And now it's time for me to get, get, get, getting, getting down and dirty, baby. Mijn beste Anouk-impressie. Impress maar alles gaat goed, behalve de stem. Dat is wel jammer. Wat een goede plaat, Down and Dirty van onze Anouk. En over Down and Dirty gesproken, Luc, mag ik je verwelkomen ja, in de studio? Zo is het al heel makkelijk bruggetjes leggen, natuurlijk. Luc Iking, goeenacht. Hoi. Hey. Hoe is het met je? Ja, niet zo goed. Nee. Nee, Vindt ik wel. zie het niet meer zitten. Wel in het leven hoor, maar gewoon uh, ook niet in het leven. Heb je niet dat, uh, dat je. Uh, ik had vannacht ineens, ik ging slapen gisteravond. En ineens dacht ik, het gaat niet goed. Met, met, de, met de wereld en de economie, vooral de economie. Ga ja. niet goed. Had je even zo'n moment ik had dat zo je moment, denkt: ja. van, we gaan, we gaan ja. 2012. Oftewel, gaat uh, niet goed. Gaat niet goed. En dacht toen? ik ineens. Nou, en. Uh, de, ja, ik weet niet. Ik dacht ineens van shit zegt, gaat hem een verkeerde kant op. en uh, wat dan even? Wat gaat er allemaal fout? Nou ja, dat, dat, dat is dus een beetje het probleem. Dat weet ik dus niet zo goed. Omdat ik gewoon, ik heb er gewoon ook niet genoeg verstand van. Ik kan wel net doen alsof hoor, maar uh, <lacht> ja, nee, maar eigenlijk heb ik gewoon niet zo gewoon... Ik uh, bedoel, dan zijn ze, zijn ze vrijdag en donderdag zijn ze bezig geweest met een eurotop. Hè? Dus zoveel is de zoveelste top der toppen. Ja, het was heel toppig. Ja, uh, ja het was allemaal top uh, En... Nou, dan is er een plan uitgekomen waarvan iedereen weet... dat is gewoon, dat is gewoon, een, dat is gewoon een shitplan, is het gewoon. Want ze, hebben dan, uh, ze hadden eigenlijk 27 landen mee willen hebben. En Rutte was daar ook een beetje... Die, die wilde dat dan ook heel graag doen, hè. Die wilde 27 landen bij elkaar. Nou, uiteindelijk wil, wil Groot-Brittannië dan niet. En dan, en dan zeggen ze, nou, dan doen we 26 landen. Dat is ook goed. Maar dat is niet goed. Dat is Want het moest, een, het moest er 27 moesten 27 zijn. Dus het gaat gewoon volgens mij echt helemaal de verkeerde kant op. En het fijne is dus ook dat ik dus niemand kan vinden die mij gerust kan stellen. Niemand die zegt, joh, hé. Hey. Ik ga het ook niet zijn, Nee, hè? Nee, ik ga het ook, ook niet helemaal zijn. Maar waarom is er niemand die zegt, joh, in 2014 komt het allemaal goed, joh. Tuurlijk. Om de, omdat niemand het weet, Luc. Nee. Ja, maar dat, en, en daarom, en precies dat, zo schrok ik wakker vanaf. Je schrok echt wel, zweet en op je voorhoofd. gesperre ogen. En ik denk poing, oh, kut, dacht ik. <laughs> en toen, want ik neem aan dat je, je vriendin, je vrouw naast je lag. Ja, die was na een feestje, dus uh, dat was nog het ergste. Oh, dus je was nog alleen ook? Ja. Tja. En ga je het dan straks, want jij gaat natuurlijk van vier tot zeven hier, je e-kink ding doen. Ja. Ga je het daarover hebben? Ja. Ik, wil, ik, ik zoek iemand die mij gerust kan stellen. Die gewoon kan okay. zeggen, Luc, jongen eh uh, zo en zo zit het in elkaar. <laughs> en dat komt daar en daardoor uiteindelijk. Ja, uh, en dan gewoon even in normale taal. Uh, en, en dan niet van die reclame normale taal. Maar gewoon echt normale taal. En, dan, en dat hij dan zegt van... En dat is dan en dan afgelopen. Oké, okay, maar wil je, je wil denk ik ook horen wat jij dan wel of niet moet doen in de tussentijd? Vooral dat, ja. Okay. Of ik dan moet uitgeven of moet sparen of dat ik juist helemaal niets moet doen. En uh, gewoon een uh, pootje in de lucht en helemaal... Ik wil gewoon, in, het liefst wil ik eigenlijk gewoon terug naar 1998. Was dat een goed jaar? Ja, dat was het topjaar schijnt. Alleen ja, toen was ik nog net niet oud genoeg om ervan te kunnen genieten. En, en daar boel. baal ik een en beetje boel. van. Maar het gaat even, het gaat om de financiën, het gaat denk ik ook om het milieu interesseert me iets minder oh, het gaat erig, om geld. Hè? Ja, maar nu het zegt, inderdaad, ook een milieu. Ja, ook een milieu. Oh nee, oh, ja, nee. ook een milieu. Oh, nee, ik heb hier ja. nog een depressie aangepraat. Door, door die ook een milieu. Ja, als al die dingen. Er is dit jaar gewoon, een, er is de, ja, gewoon een, een, een kanaal door de... Ik weet niet meer zo goed of het klopt, maar door de Zuidpool is gewoon een kanaal vrijgekomen omdat uh, door, de, door de opwarming van de aarde zijn gewoon, is het gewoon een vaarroute. En daar zijn mensen heel blij mee, omdat er nu een vaarroute is. Maar <laughs> ja. dat is echt verschrikkelijk, omdat dat, dat, dat had allemaal niet moeten smelten. Dat was vroeger ook niet. Nee, en, en waar je het al dat water er naartoe, hè? Dat ja. is de vraag. Nou ja, dat is de grote vraag, ja. Goed, wij lagen nog steeds onder teintje, zeespiegel, hoor. hè? Ja, precies, ja. Als zijnde land. Ja. Hey. Shit, ook een milieu. Ja. Poeh, ik had dat helemaal niet moeten zeggen. Goed, <laughs> uh, ik, wil toch eens iets van, ik wil toch iets bijdragen. Maar ja. wat, wat is jouw... Want mijn reactie mm. ben, is positief denken. Ja, ik ben ook. Ik ben echt. Nou, ik ben echt een heel positief mens altijd. En, uh, en ik zie. Maar spaar jij nu extra? Nou, ik ja, nou, ja, dat ook nog niet. Maar ik heb wel zoiets van. Dat had ik wel moeten doen. Dat is, maakt het erg ook dat ik geen ja. spaargeld heb. Ik heb ook helemaal geen spaargeld. Nee, ik ben ook helemaal niet uh, wij financieel. Zijn te, wij zijn ook veel te jong om spaargeld te hebben. Nou, ik heb een vriend. Nou, ik heb een vriendin van 27. Ja. Die heeft gewoon met de normale baan. Duizenden euro's weggelegd de ja, ja. euro jaren. Ja, het kan. Ja. Mensen die 500, 600 euro per maand sparen. Ja, maar die hebben we kunnen de Anne doet een dansje. Ik geloof dat ze wil dat, dat we ophouden met praten. Nou, ah, moeten we onze mond dicht houden. Oké. Okay. Okay. Okay. Okay. Wat jij wil? Je. Nou, hoor. het is crisis hoor. <lacht>